Jobboot met het NOS-journaal. Premier Rutte verwacht niet dat de crisis over Oekraïne... zal uitmonden in een militair conflict tussen Oost en West. Dat zei hij in afloop van de ministerraad. Volgens hem is het mogelijk het conflict te de-escaleren als er door verstandige mensen verstandig wordt gehandeld. Rutte noemde de situatie wel ernstig... en zei dat ook landen in Oost-Europa... zeer bezorgd zijn over de ontwikkelingen. Vandaag praten de VS, de Europese Unie, Rusland en Oekraïne in Geneve... over een mogelijke oplossing van het conflict. De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid. Volgens president-directeur Kastelein van het havenbedrijf zijn er enkele ontwikkelingen die Rotterdam parten spelen. Zoals de overcapaciteit in de Europese raffinageindustrie en het Amerikaanse schaliegas dat de chemische sector onder druk zet. Ook zijn er te veel containerterminals bijgebouwd. De vereniging Eigen Huis heeft in een maand tijd 350 meldingen gekregen over woningcorporaties die oude huurhuizen goedkoop aanbieden. Die korting kan oplopen tot bijna de helft van de marktwaarde en is bedoeld om de kas van de corporaties te spekken. Mensen die een huis in dezelfde buurt proberen te verkopen, klagen dat dat niet lukt tegen de normale marktwaarde. Ze moeten nu concurreren met de corporaties en blijven soms met een restschuld zitten. Starters op de woningmarkt of huurders die nu voordelig hun eigen huis kunnen kopen, zijn juist blij met de korting. In de Chinese stad Dongguan zijn tienduizenden mensen in staking gegaan bij de grootste sportschoenenfabrikant ter wereld. De stakers eisen betere sociale voorzieningen, vergoedingen voor verblijfskosten en een hogere pensioen. Tussen de 30.000 en 50.000 arbeiders doen mee aan de staking. De fabrikant maakt schoenen voor onder meer Adidas, Nike en Reebok. Een staking van deze omvang is voor China uitzonderlijk. Het weer is nog wat zon, maar geleidelijk meer bewolking. Laat in de middag en ook vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen af en toe een bui, maar ook geregeld zon. Met 11 graden is het wel aan de frisse kant. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 aan het einde van de straat is een upbeat-lied uitgevoerd door Ed Donjon van het album Sleeping What The Pest. Het lied beschrijft een nacht in de stad tussen twee geliefden in een openbare nachtclub. En ik weet zeker, bij diverse mensen werkt het herinneringen op. Wat is dromen is een single van de combinatie De 3 en Ellen ten Damme, die als gastzangeres op dit nummer optrad. Het was afkomstig van het 3J-album Dromers en Dwazen. trouw Wat is dromen? Is het hopen, streven, willen weten of vergeten te leven? Is het maar een gedachte, het wachten tussen nemen en omgeven? Is het goed, is het schadelijk, verraderlijk of jou om het even? Of het een teken is of het van geen betekenis? Tussen nemen en geven is het goed, is het gaar en het verraden en op jou betreven. Of het een teken is van geen betekenis. De Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi heeft een jaar taakstraf opgelegd gekregen van de rechtbank in Milaan. Dat heeft het Italiaanse persbureau ANSA gemeld. Vorig jaar werd de 77-jarige Bellersconi definitief tot 4 jaar cel veroordeeld wegens belastingfraude. Gezien zijn leeftijd hoefde Bellersconi sowieso de cel niet in, dus zou hij huisarrest krijgen. Hij had zelf om een taakstraf gevraagd. De afgelopen tijd boog de rechtbank zich daarover over een vervangende straf van 4 jaar cel. De oud-premier wil gehandicapten gaan helpen. Justitie gaat onderzoeken of dat goed is voor de gehandicapten... wegens de bewaking van Berlusconi en de verwachte media-aandacht die dat zal opleveren. How I wish for flame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 een Nederlandse band die zich heeft ontwikkeld van de melodieuze rockgroep tot een band die zich steeds meer toelegt op de singer-songwriter-achtige repertoire, met een prominente rol voor de akoestische gitaar. Uit 2013, met de schoenen van de bliksem, Shoes of Lightning. We vervolgen met een oudje van Don en Phil Heverley, Tell Be The Day. Say Vanaf 15 april is het weer zover in Zandvoort. Sinds 15 april zijn honden niet meer welkom op het strand. Althans, niet overdag. Vanaf s avonds 7 uur mag je alleen de hond aangeleend op het strand laten lopen. Gelukkig kunnen de viervoeters nog tot 15 mei terecht op het strand van Bloemendaal. Vanaf dan mag geen enkele viervoeter meer het strand op.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 deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Het Gezondheidsplein. Deze rubriek hoop ik wat tips te geven die ervoor zorgen dat u fit en gezond blijft. Ook zal er informatie gegeven worden over diverse gezondheidsklachten. Astma en hooikoorts. Twee aandoeningen die niet alleen vervelend zijn... maar die ook eens in verband kunnen staan met elkaar en invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Een combinatie van astma en hooikoorts wordt steeds vaker bij mensen geconstateerd... Als je astma hebt, is de kans aanwezig dat je ook hooikoorts hebt. Tijdens het pollenseizoen ervaar je dan niet alleen de vervelende klachten van hooikoorts, zoals jeuk, hoesten en niezen. Astma-patiënten met hooikoorts hebben tijdens het onderzoek van TNS Nipo aangegeven dat hooikoorts hun astma-aanvallen verergert. Het merendeel van de ondervraagden zei dit te ervaren. Wat precies de oorzaak is van het verergen van de astmaaanvallen door hooikoorts is helaas nog niet duidelijk. Wel wordt het verband door de medische wereld onderkend. Als je astmapatiënt bent is het verstandig je huisarts te melden dat je ook hooikoorts hebt. Andersom geldt ook, heb je hooikoorts dan is de kans groot dat je gevraagd wordt of je astma hebt. Oorzaak van allergieën als astma en hooikoorts is de reactie van je eigen lichaam op allerlei prikkels van buitenaf. Lichaamseigen eigen stoffen als histamine, sycotine, leukotrine komen dan vrij. Deze stoffen in je lichaam veroorzaken de ontsteking en vernauwingen van de luchtwegen in je longen en je veroorzaken tevens seizoengebonden allergische reacties. Het dagelijks leven wordt tijdens het pollenseizoen vaak negatief beïnvloed als je astma en hooikoorts hebt. Asma is een chronische ziekte waarbij de luchtwegen ontstoken raken. Ze worden prikkelbaar en raken vrij gemakkelijk geïrriteerd. Daardoor reageer je op de prikkels waar gezonde longen geen last van ondervinden. Denk daarbij aan stuifmeel, huisstofmeid, huidschilvers van dieren... rook, koude lucht, maar bijvoorbeeld ook lichamelijke inspanningen. Door deze prikkels verkrampen de gladde spieren van je longen... en zwellen de weefsels in je wand van je luchtwegen op. Bovendien geven de weefsels slijm af aan de luchtwegen... Het gevolg is dat de diameter van de luchtwegen kleiner wordt waardoor je gaat hoesten, kortademig wordt en last krijgt van een piepende ademhaling. Mensen en kinderen met inspanningsastma ondervinden veel last als ze bijvoorbeeld hebben gesport en geen medicijnen van tevoren hebben ingenomen. Ze gaan piepen, hoesten en zijn kortademig nadat ze zich lichamelijk hebben moeten inspannen. Een aanval van inspanningsastma duurt doorgaans niet zo lang. Binnen een uur zijn de klachten vaak verdwenen. Een astma kan plotseling opkomen. Een fluitende ademhaling, hoesten en kortademigheid zijn dan het acute gevolg. Een aanval kan ook geleidelijk ontstaan. De klachten worden langzaamaan erger. In beide gevallen krijg je vaak als eerste last van hoesten... kortademigheid of een beklemmend gevoel op de borst. Een astma kan snel over zijn, soms binnen een paar minuten... maar kan ook uren of zelfs dagenlang aanhouden. Een aanval verschilt per persoon. Sommige mensen hebben bijna noodklachten. Behalve soms een korte, lichte aanval van kortademigheid. Anderen hoesten en piepen veelvuldig en krijgen een zware aanval na bijvoorbeeld een virusinfectie, lichamelijke inspanning of nadat ze in aanraking zijn geweest met allergieën of irriterende stoffen. Soms hebben ze zelfs last tijdens het huilen of intens lachen. I know You'll want me To want you When I'm in love With somebody else You expect me To be true And keep on Loving you Though i can't forget you until someday you'll want me to want you when i'm strong for somebody Benjamin Jim was een Amerikaanse countryzanger... die bekend stond om zijn warme, fluwele stem. Jim Reeves' vliegtuig kwam op weg naar huis in Nashville... op 31 juli 1964 in een zware storm terecht. Beide inzittenden, Reeves als piloot... en Dave en zijn vriend, Dane Manuel, kwamen om. Hier was hij met Sandy. De Bellamy Brothers is een Amerikaanse duo... op het gebied van voornamelijk countrymuziek. De naamaanduiding is afkomstig van de broers... David Milton Bellamy en Homer Howard... Bellamy, die vanuit Florida hun muziek de wereld in zonden. In Nederland en België bleef hun faam beperkt tot twee singles: Let Your Love Flow. En If You Said You Have a Beautiful Body, Hold It Against Me. If I Oh, yeah. Vrijdag 18 april is het raadhuis wegen Goede Vrijdag gestoten. Ook komende maandag 21 april is het tweede paasdag kunt u ook niet in het raadhuis terecht. Dinsdag 22 april staan de ambtenaren van de centrale balie weer tot uw beschikking.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 Once again in your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 Turns just like a friend. When the evening comes to set me free. When the quiet hours that wait beyond the day make peaceful sounds in me. Took a drag from my last cigarette. Took a drink from a glass of old wine. Closed my eyes and I could make it real and feel it one more time. Can you hear it, babe? Another time From another place Do you remember it? Neil Diamond begon in 1958 met songs als Blue Destiny en A Million Miles Away. Waarover hij eerst zei: De eerste nummer die ik ooit op een piano schreef. Ik speelde alle instrumenten op deze demo, want ik werkte lekker goedkoop. Hij werd vooral populair in de jaren 60 en 70. Hier was hij met If You Know What I Mean. We vervolgen onze inzending van Eurovisie Songfestival Ilse Whalen. Oftewel The Common Linnards met Callum to the Storm. OPZ, D66 en CDA hebben een aantal belangrijke portefeuilles onderling verdeeld en zijn nu nog met verve bezig om het coalitieakkoord inhoud te geven. Op hoofdlijnen worden daarin alle voor Zandvoort belangrijke zaken benoemd en aangegeven wat ze daarmee willen bereiken. Er worden afspraken gemaakt waar ze gezamenlijk voor staan en hun nek zullen voor uitsteken. Bij het soort besprekingen groeien steeds verder naar elkaar toe en ontstaat een band van samenwerking. Die essentieel is voor een goed functionerend collegiaal bestuur. Kortom, we zijn op de goede weg, meldt de informateur Karel Simons van het OPZ. Zodra de hoofdlijnen van het coalitieakkoord onderling voldoende zijn afgestemd, dan worden de burgemeesters en de gemeentesecretaris in overleg betrokken. De burgemeester, omdat hij eveneens in het bestuur een aantal portefeuilles voor zijn rekening neemt. En uiteraard omdat hij voorzitter van het college is. De gemeentesecretaris, omdat hij als directeur van de ambtelijke organisatie kan adviseren over de gevolgen van bepaalde doelstellingen. Bij de voortgang van dit proces worden de onderhandelaars geadviseerd door Frits van Kaspel. Nu... Als adviseur. Nog steeds mikken wij daarom op dinsdag 22 april aanstaande het coalitie te kunnen presenteren en vaststellen. Als mede nieuwe wethouders te kunnen benoemen. Mocht er echter niet lukken, omdat wij geen halve werk willen leveren, dan zou het ook dinsdag 29 april kunnen worden. Hoe het ook zij, deze maand verwachten wij Zandvoort een nieuw bestuur te kunnen geven, deur Simons. Can't buy me love? All right. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can buy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 Just can't buy I don't care too much for money, money can buy me love buy me love. In plaats van het gebruikelijke ontbijt op bed... zal moeders verrast worden met een bijzondere brunch... midden in het mooie centrum van Zandvoort aan Zee. Vanaf 11 uur kan de hele familie opa's, oma's, neefjes, nichtjes, tantes en ooms... aanschuiven voor 5 euro per persoon voor dit gezamenlijk evenement. Wij zorgen voor een verrassingbrunch met heerlijke broodjes en croissants... en lokale ondernemers bieden koffie en thee aan voor 1 euro... zegt Michiel Konings, een van de initiatiefnemers. Bij de brunch zitten ook veel aanbiedingen van de plaatselijke ondernemers. Er komen kraampjes met schoonheidsbehandelingen, nagelstudio's en nog veel meer... Alles om mama een fantastische dag te bezorgen. Voor de kinderen is er een springkussen, een draaimolen, een kopje en nog veel meer. Muzikanten zullen de brunch vrolijk opluisteren, voegt hij eraan toe. Na de brunch is er genoeg te beleven in het dorp en op het strand om er een onvergetelijke dag van te maken. Word wakker rond een uur of zes, kijk om me heen en lig alleen in bed. Ik mis je liefde en warmte.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 geven ergens onder ja 3 2 Het nieuws en de boodschappen ben ik weer graag bij u terug. Tot zo!